Zag de lichten van het plein, waar het al zo leuk aan zei. Een gitarist, een acrobate, ja dat zie je hier op straat. Een boodschap van een heilsoldaat, een jung die voor je staat. Dat is leven, dat is leven. I hey, come here to sit, and you make